Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. Het hoofd van de Amerikaanse drugsbestrijdingsdienst, DEA, Michelle Leonhard, stapt op. Ze lag al een tijdje onder vuur vanwege een seksschandaal waarbij enkele DEA-medewerkers zijn betrokken. Zeven agenten van de DEA hebben bekend dat ze tussen 2001 en 2012 in Colombia hebben meegedaan aan seksfeestjes met prostituees die werden betaald door drugskartels. Leonhard wordt verweten dat ze te slap heeft opgetreden tegen de agenten. Tijdens een verhoor door een onderzoekscommissie van het congres... zei Leonhard dat het juridisch lastig was geweest om de agenten te ontslaan. Ze kwamen er vanaf met relatief lichte straffen... zoals een schorsing van maximaal twee weken zonder salaris. De boetes die de Voedsel- en Warenautoriteit op kan leggen... voor gesjoemel met voedsel gaan fors omhoog. Nu is de maximale boete 4500 euro. Dat wordt 810.000 euro.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 Philips stopt aan het einde van volgend seizoen als shirtsponsor bij PSV. Het huidige contract loopt medio volgend jaar af. Volgens het Eindhoven's Dagblad en Voetbal International hebben beide partijen dat in goed overleg besloten. Philips blijft wel als sponsor aan PSV verbonden. Ook het stadion van de landskampioen blijft de naam van het bedrijf dragen.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 Dit was het en ons om... heeft het. het al 25 jaar en jij en beleeft het ZFM beleeft het. in 2015 al 25 jaar live, live. Met, met nu de nacht.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 Look at where we are Tonight mm -hmm. We look down on the city lights Tonight We leave the hard times behind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 Like a feeling, yeah somebody new